Dan nog het weer. Vanavond lokaal nog een stevige bui. Vannacht wordt het droog bij 13 graden. Morgen wisselend bewolkt met lokaal kans op een lichte bui. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhit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 Mooie dag, dit is Knockout FM op de maandagavond, Maandagavond, de zwarte maandagavond, want uh, gisteren heel treurig iets gebeurd, ja. heel erg treurig ja, waar we het liever niet over hebben. Er zijn maar, uh, 400 <laughs> koeien verbrand, ah. ja. <laughs> <laughs> maar uh, ja, uh, Mike is er lekker niet, Tony ook niet, we Heerlijk. zijn lekker naar de Benidorm, naar de, de oude, oude geiten. Ja, ja, die zijn wel weer naar dat verkeerde land toe, hè? Ja, <laughs> eigenlijk. Spanje. Overlopers. Ja, ja valspelers blijven het gewoon, hè? Die jongens. Ja, niks <laughs> te <Ja. laughs> Maar uh, ja, ik, uh, Robby, ben er uh, vandaag met Kevin. En met me! Wat was jouw Mario. naam ook weer? Uh, ik ben uh, Pascal van der Beek. Pascal van der Beek, die staat vandaag aan de knoppen. Hartstikke gezellig. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Wie hebben we nog meer? Uh, ja, jouw naam? Tigo. Tigo. Tigo. Oh. Tigo, met de kiwi. En we hebben een gast. Je hebt Kenny een gast. gezonden. Ja. Kevin. Ke Kenny, Kevin. Kenny, Kevin. Het maakt, ja, allemaal, maakt niet uit. allemaal niet uit. Noem me een mee, want ik luister naam, ook. wie ben je, wat, en uh, so. kom gezellig bij die microfoon. Doe ik. Nou, ik ben Jorg Visser. Ik uh, kom uit Haarlem. En ik uh, ben DJ-producer. En uh, ja, ik kom jullie vanavond hier even wat leuke dingen laten horen. Waar ik de uh, afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Uh, ook nog een live mix. En ja, dat is het, denk ik, een beetje. Ja, nou, helemaal top. En het belooft wat vandaag. We hebben in ieder geval lekker veel ons programma, dat wel. Ja, dan. Daarom. Zeker. Heerlijk. En ik wil even wat nieuws vertellen. Onze website is op, op internet. Heerlijk. Ja, Eindelijk. Nou, zou zeggen daar. Daar kunnen we inderdaad een mailtje over gekregen. Ja, is dat K zo? Ja, ik uh, sta in de oh, huislijst. Ja, ja, ja, in de huis, ja. Dat ja, heb ja, ja. ja, ja, ja. ja, ik ja. doorgestuurd. Ja, ik wou zeggen, alle vrienden heb je volgens mij gemeld. Ja, ja. ja. tuurlijk. Iedereen moet het weten. En, ja, uh, natuurlijk. Belangrijk om bij te houden. Daarom, daarom. Langzamerhand heeft uh, CFM Zandvoort steeds meer uh, eigen website van de programma's af. Toch maar? Ja, dat hebben de meesten, toch? Of, uh... Nou, Alternative heeft hem sowieso, die altijd ja. donderdagavond is. Uh, nou ja, voor de rest zijn dat eigenlijk toch merendeels de Meer paginas Waar ja. meerendeels opzet. Maar ja, ja, dezelfde was altijd wat we op zaterdag in het verleden hadden. Nighthawk. Hawk. die had ook alleen maar een en Die had ook een eigen website. Jawel, die heeft ja. wel. Ik, heb, wel. ik, ik ja. zal hem straks even aan je laten zien. Ik heb hem toevallig, okay. toevallig tegengekomen. Maar onze website is knockoutfm.nl. Ja, ik wou het zeggen. Ik moet hem dus, even noemen. Uh, ja, natuurlijk. <laughs> ja. En uh, nou, we gaan er vandaag een lekker. Hoe was hij? Knockoutfm.nl. Knockout Wauw, wist ja, ik wel hoor. Maar we gaan het ook even spellen anders hoor. K-N-O-C-K. O-U-T-F-M Dot L. Kijk <laughs> ja. nou, we, gaan hey, nu. We, gaan, we gaan er gewoon een feestje van maken en, Zeker En Mike uh, kan de pleurs krijgen <laughs> En Tony ook Maar we houden wel vast hoor Ja natuurlijk ja, Nou Let's get back to the hotel you Might as well I'm just trying to get behind you Intoxicate your waist With some bumping and grinding yeah. You know you findin' Yeah, I'd be lying If I didn't say you was a diamond Inside of a diamond Blessing that I dress I guess everything's real Want to get in your mind And you out of them high heels With them tight pants Bustin' revealing your belly button Crazy nicknames Cutie pie to pumpkin I'm just trying to hang around Like your favorite necklace Question Can I get your number After breakfast? Huh me Kiss me and squeeze me Hug me Hug Caress me huh. Squeeze me, hug me, caress me, baby. Oké, Doe. we. Hou in de gaten. Is goed. Ik zeggen, dit nummer is een beetje voor jullie tijd volgens mij. Want het is Veel te uh, ver voor mijn De originele van, mijn tijd. van de First Rebirth. Ja, ik moet je zeggen, ik vind het Die echt is, helemaal uh, niks. Rond de 90, uh, halfwege 90 jaren is dat nummer van geweest. 90. En toen werd ik net geboren. Ja, daarom. Toen werd er nog niet eens over mij gepraat. Nee, Veel het is dat dan hè? Nou ja, best wel, want nu wel. En toen niet. <laughs> Nou, ik heb eigenlijk nog een hele serie uh, qua ZD zeg maar, uit, puur uit de 90 jaren, uh, uh, ja, voornamelijk de trance-tak uh, van de house. En mm -hmm. uh, Dat was eigenlijk een beetje uh, afbouwend naar uh, de asset house toe, dus dan merk je toch wel eigenlijk dat er steeds meer veranderingen in komen in de muziekstijlen qua house eigenlijk allemaal. Ja, ja en nu hebben ja. we daarover gesproken, hè? Ja. daar hebben we Jor voor zitten. Ja, ja. Dat klopt. Jorg, vertel ja. eens wat. Nou, um, ja, wat willen jullie weten? Ja, alles natuurlijk. Alles okay. wilde. Hoe oud ben je? Hoe, hoe oud cool, ben hoe je? Waar draaien? Okay, hoe draai u. je? Wat heb je? Ja, is goed. Nou, ik ben Jorg uh, de Visser. Ik ben 14 jaar oud. En uh, ja, ik ben een beetje beginnend eigenlijk nog wel. DJ en uh, producer. Ja. Doe je dat ook de opleiding voor nu dan? Uh, ja, ja, ik ben nu bezig met een LOE-cursus zeg maar, voor muziek produceren. en dan nou, Ik weet al wel heel veel erover, alleen met die cursus leer je net wat meer. Maar dat doe je naast je school? Of? Ja, naast school gewoon. Ja, okay, het, is, het is gewoon thuis. Het is, ja, het is gewoon thuis achter, uh, achter zo'n map in de computer. En dan uh, moet je opdrachten maken en heel veel lezen en leren vooral ja de technische snufjes vanavond ja precies en geluidstheorie en uh, het komt echt alles komt aan bod en dus uh, oké okay. ja. heb je thuis dan ook nog wel een DJ set staan of niet uh, ja nou niet echt heel. met DJs dat is wel grappig op zich met um, DJ set in verhouding waar ik draai is echt het minimale het, het is het is een oud Mengpaneeltje en een uh, Denon verder um, en uh, ja op dat Mengpaneeltje zitten dan van die van, de, van die uh, mp3-spelers zijn het eigenlijk. Ja, het is echt zoiets. Als je begint, dan is dat leuk. En uh, daarna niet meer. Ja, het is allemaal opbouwend natuurlijk. Ja, uh, ja. Je gaat maar steeds Precies. langzamerhand over naar veel professionele materiaal. Ja, ja, nou zou ja Ik zou zeggen, ik kom straks ja. eventjes mee naar boven toe. Want daar hebben we ook nog wel uh, materiaal. Want vrijdagavond hebben okay. we altijd programma See It, En dat zijn eigenlijk ook jongens die eigenlijk ook allemaal uh, de opleiding doen. Oké. Okay. Uh, of we hebben al gedaan. En uh, producer uh, noem maar op. Ah, maar. Want ik heb toevallig ook mijn uh, schijf die ik ook mee heb. Er zeg maar, staan ook nummers ook van de jongens op, die, hun, okay. wat hun draaien al waren. Ah, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja. Ja, dan gaan we straks wel eventjes doen dan. Maar okay, uh, waar heb je allemaal ongeveer al gestaan? Nou, uh, afgelopen weken erg uh, druk geweest met draaien. Nou, het, het ging een beetje. Uh, uh, bijvoorbeeld in een Club vroeger in, in Bloemenaanzee. En uh, patronaat heb ik dit jaar ook een aantal keer gestaan okay, in Haarlem. Dus dat zijn toch wel van die uh, feesten en uh, ja. plaatsen waar echt veel mensen komen. Nou Hoeveel, dus, verschatting, uh, hoeveel mensen stonden er ongeveer? Nou, jouw uh, schatting. Vroeger 600 waren er. En, dat is best een uh, nice. Ja, uh, ja, dat is best een nice aantal mensen. Ja, ja toch? precies. En patronaten, ja, dat was in het begin van een feest. En uh, gewoon een beetje oog geopend en dat soort dingen. Dus toen, uh, toen waren er nee, misschien 400 mensen... En daarna okay. kwamen er nog wel veel meer bij en spreek je nou dus, ook bij de andere DJs om te kijken van hoe we doen hun, hun het zeg maar met uh, ja nou eigenlijk doe ik het ook vooral uh, van mezelf nou, ja, natuurlijk luister ik naar anderen en uh, maar ik, ik heb niet echt een DJ die ik echt wil volgen of zoiets in zijn groeiproces. Dus je hebt, maar je hebt wel een voorbeeld lijkt me toch? Ja, natuurlijk. Ik heb een heel, ik heb heel veel voorbeelden. Zoals noemen is het. Uh, nou, natuurlijk David Guetta. Dat ja. is echt uh, de DJ van het moment. En uh, ja, hij maakte gewoon echt hele vette platen. Verder vind ik um, Afro Jack. Die doet het ook de laatste mm. tijd erg goed. Echt heel erg goed. Ook uh, gewoon. Um, niet alleen maar de Dutchy House dat hij eerst altijd uh, neerzette. Nu heeft ook, uh, hij ook bijvoorbeeld een nieuwe plaat met uh, David Guetta, Louder Than Words, en dat is echt. Ja, uh, ah, dit, dit is niet meer dat Dutchie. maar het is, Hij laat ook echt nu zien dat hij ook echt veel, uh, veel uh, heel erg veel musicaliteit zeg maar in zich heeft. Dus okay. en uh, nou ik ik, ik heb net, ik, eigenlijk alle DJs. Uh, die een beetje bekend zijn, heb ik wel, hebben wel goede aspecten, zeg maar, wat, wat ik ook wel uh, zou willen. Ja, gewoon de manier hoe ze zich promoten, bijvoorbeeld Vader González met zijn Dirty House. Nou, dat, dat is natuurlijk een goed concept en zo. En, nou, ja. Ik, ik, ja. Want uh, die school waar je nu op zit, gewoon een normale dagopleiding, uh, dan mag aan gaan aannemen dat je schoolfeesten ook hebt. Ja, klopt. Ja. Heb je al voor jouw school ook wel eens lopen draaien? Uh, ja, ja, ja, schoolfeesten. Ja, ik zit ook in de feestcommissie op mijn school. Ik zit op het ACL in Haarlem. Um, en uh, ja, ik zit ook in de feestcommissie. in welke klas zit je van de ACL? In, uh, ik ga nu naar drie uh, VWO. Drie VWO, ja. moet je nog twee jaar? Of jaar? Uh, nee, VWO drie is zes jaar. jaar zes jaar. Zes. Nee, dus dan moet ik nu nog vier. Dus nu je derde ja. jaar is? Ja, Dus ik moet nog vier jaar en dan ben ik klaar. Ja, als je zo wil rekenen op VWO, ja, ja vier ja, jaar. Ja, ja. Nou, het is eigenlijk zes jaar. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ach ja, je krijgt er wel wat voor terug. <laughs> ja, dat wel weer, ik ja. krijgt er leuke papiertjes mee. <laughs> ja, precies. Ja, maar het maar uit dat mijn uh, verre verleden, dat ik nog op de middelbare school zat, uh, had ik inderdaad nou, twee jongens uit uh, mijn klas uh, van mijn school af, zeg maar die draaiden ook altijd, uh, elke schoolfeest die er was, waren het gewoon dezelfde twee jongens die de uh, muziekverzorging deden. En dat werd dan gewoon in de aula gedaan. Ja. Wij gaan nemen, dan, nemen dat bij jullie ook hetzelfde is, gewoon in de aula. Nou, uh, hangt er nee, nog heel wat heel veel mensen gaan naar de patronaten. Ja, zo, patronaten. en uren. Afgelopen week had ik dus, in vroeger, maar dat was ook een schoolfeest. Um, maar meestal is het eigenlijk, het is, ja, je hebt ook gewoon kleinere feesten. Bijvoorbeeld brugklasfeest, dat is dan wel op school of in Clubstalker in Haarlem. Ja. Dus, ja. nou ja. Dat zijn zijn nog wat kleine locaties. Ja, precies. Um, je had zelf ja, mijn werk meegenomen? Ja, ik heb zelf wat dingen meegenomen. Uh, uh, laten we beginnen met die nummer twee. Dat is een, een nummer die heb ik echt drie maanden geleden gemaakt. Het is echt, nou, ik wil er eigenlijk nog focus bij en ik wil hem nog heel goed uitwerken. Want ik heb hem zeg maar op mijn hele slechte computer ja. onder slechte <laughs> boxen in een slechte studio gemaakt. Okay. En um, ja, dus. Uh, ik wil hem nog gaan uitwerken in de betere studio. Dat het echt goed gemasterd is en dat het echt veel beter nog gaat klinken. Maar ja, het is gewoon een idee gewoon, uh, en ik denk dat het wel, uh, wel wat is. Oké, okay, hoe lang ben je er maar bezig geweest? Want je zegt drie maanden uh, geleden dat je bij mij aan begonnen meestal Meestal ongeveer zes uur met een nummer en dan... Ben ik klaar? Dan nou, ik vanaf hoeveel beslissingen, hoe lang ik over beslissingen neem. Als je aan het produceren bent, je moet de hele tijd beslissingen maken. Zet ik dit betoontje zo of zo? Of nou ja, je moet de hele tijd gaan denken hoe je het wil hebben. Ja. En dat alles bij elkaar moet tot een mooi eindresultaat leiden. En nou ja, heel vaak heb ik ook dan, dan, dan heb ik iets in een heel nummer gemaakt. En dan denk ik, nou, dit is het toch niet. En dan, dan begin je weer gewoon opnieuw, dan begin je, haal je gewoon alles weg en dan begin je weer met Delete. de stukje. Ja precies, ja. Uh, dus, uh, nou dat hangt er heel erg vanaf van dit nummer. Nou dit nummer ben ik denk ik wel, uh, ik, ik weet het niet meer precies. Dus het was, ik, voor je eerste nummer was het een beetje frustrerend voor je, laten we het zo zeggen. Ja, nou <laughs> ja. Ja, je moet natuurlijk wel langzamerhand omgaan met de programmering van je computer mm -hmm. zeg maar. Dus ja. gaat steeds, ja, hoe vaak je ermee werkt, spel hem uh, spelendewijs leert met hoe het werkt. Ja. Dat is het ook. We gaan luisteren. Ja, mooi zo. zijn we weer. Ja, ja. Ik ben er ook weer even. Ja, ik, ik hij zit het... er terug op zijn plek. Lekker, uh, lekker bakje thee was Ja, het, uh, ik was Rob? weer het uh, koffiemeisje. Maar ik heb toch <laughs> echt lang haar. Ja, ja. Het verschil ja. moet er wezen. Ja. Zeker. Maar uh, <laughs> ja, we zijn weer even een lekker eerste uur. We hebben weer uh, met iedereen gepraat. En, ja, was lekker. We gaan. Uh, het gaat weer zo snel voorbij, zo'n uurtje. Ja. ja, En dan, en dan zit je die herhaling uur. te luisteren en dan heb je geen tijd om te luisteren omdat het zo lang duurt. Ja, dat is altijd zo ja. jammer. Ja. Ja. <laughs> je dat maakt het altijd zo en. Als je er terug wilt luisteren, denk je, jeetje, twee uur zeg. Ja. En, en het gaat zo snel. En, en het was... gaat al snel. Twee uur? Twee uur. Laat staan dat er nog geen drie uur is. <laughs> ik zou bijna zeggen, kom eens een keertje gezellig bij mij zitten als de raadsvergaderingen gaan draaien. Ja, nee. Het is alleen maar ik... een hele avond dat de raadsvergadering luisteren, af en toe een muziekje tussendoor. Dan babbelen met de mensen in de studio. Oh, dat is wel leuk. Maar dat, uh, het kan gerust uitlopen. Het begint om acht uur, maar het kan uitlopen tot twaalf uur, half één. Hè? Op welke dagen is dat dan? Dat is meestal eerste dinsdag van de maand. Oké, okay. oh, ja, dan moet rekening. ik toch wel een keertje even mee, dat lijkt ja. wel leuk. Eerste dinsdag van de maand. Ja. Ga je weer veel van leren. In de agenda zetten. Ja, <laughs> daar een... Kijk, je zegt, je zegt net zelf al, van over, nou, met een jongeren veel meer bij betrekken. Waarom ja. gaat dan niet de politiek in? <laughs> nou, ik, uh, ja, maar... ik interesseer me er wel in, zeg ik eerlijk. Ja, en, uh... nou, ik moet ook zeggen, in het begin interesseerde mij ook niet. Maar dat ik er steeds vaker bij zit, ik, ga, ik zit wel heel aandachtig mee te luisteren... ...van ja, ja, wat er ja. uh, allemaal de gaande is. Maar ja, ik heb het nu ook zo van ja, ik kom er oorspronkelijk niet uit Zandvoort vandaan. Ik woon er nu vijf jaar. Ja. Uh, ben om de buurman uh, van de studio. <laughs> ja. Maar dan kan ik, kan ik je de hand schudden hoor. Ik woon hier ook niet. Uh, ik kom zelf uh, uit uh, Wieringenwerf. Dat, dat, ja. dat ligt bij Horen. klopt En ik ben zelf ook wel een beetje een buitenbeentje. Ik ben uh, import. Ben ik nou, Sinds, de, ah, ben ik nou nu vandaag de enige die echt uit Zandvoort. Ja, je bent de enige gemelde met Tigo. Ja. Ja. ja. Zonde hoor. Maar het, uh, ja. Het geeft ook weer, uh, ja, je hebt toch andere inzicht. Ja, dat is waar. M ja. Mijn vader als zaankanter en mijn moeder als Amsterdammer. Ja, dan, dan heb je wel, krijg je wel wat manieren. Ja. <laughs> diverse manieren krijg je dan. Ja. ja. ja want dus, ik, ik oorspronkelijk kom ik zelf uit Hilversum. Ja. Oh, dat is. Dan ga je is met ruwshal. Uh, ja. Nou ja. Heel vroeger heb ik al uh, regelmatig wel eens op zaterdag. Of op zondag zaten we al in de KRO-studio, zeg maar, bij Radio Live-opnames. Ah, oh, leuk, leuk. Dus dat was uh, toen eigenlijk mijn eerste ervaring al uh, op het gebied van radio. Ah, oh, dus, dus je zit er al vroeg uh, ingebakken. Ja, nou ja, het had echt de aandacht besteed op die leeftijd. Want het was ook uh, ongeveer, misschien, denk ik, 20 minuten fietsen. En ik was met tot je aan de zin niet thuis. Oh ja, ja, ja. ja. Uh, en dan denk je ook niet aan als oh, je. Er... dat je van mij zes jaar bent, toch? Dat is vervelend. Ja, vervelend, hè? Ja. So, yeah. <laughs> Nou ja, mijn vader blaad ik me vandaan, mijn moeder is uit Seist, dus dat is ook al uh, richting Utrecht. Hoe oh, kom je dan in Zandvoort terecht? Nou ja, we zijn, uh, uit Hilversom we zijn we eerst verhuisd naar Haarlem. Oh ja, ja. En dan, en... dan trek je je toch meer uh, naar en... Zandvoort? Uh... Ja, op een bepaald moment uh, heb ik ruim uh, een aantal jaren, we kwam ik hier al uh, in de weekenden, s'avonds, uh, mijn tijd vertoeven. Ja, ja, ja. ja. Dat is het uitgangsleven. En nou ja, ruim zeven jaar ingeschreven staan En dan kreeg ik hem op de woning aangewezen. En, en ik was de derde kandidaat. En, nou ja, ja uh, Ik heb zitten kijken. Mijn vader is er ook mee geweest op dat moment. Hij zegt ook, nee, als ik alleen was geweest had ik het ook genomen. <laughs> nou ja, maar die is dus aan het zo dat hij er door een verbouwing heen kijkt. Die ziet het al kant en klaar voor zijn neus. Oh, ja, ja, dus ik ja, ja. moet hem ook heel erg dankbaar zijn dat hij mijn huis helemaal heeft gedaan. Opgeknapt heeft. Want ja, ik werk er zelf ontiegelijk veel in die periode. Ja, je hebt boffen. Ja, ja, ik mag inderdaad boffen. Maar Zeeuwe? ja, ik heb maar ook mijn zusje uh, lief geholpen, hoor. Nou, dat is oh. maar, <laughs> op die manier maakten we vermaakten we elkaar wel. Ja. Maar uh, ik zal even... We gaan zo het uh, tweede uur in. Ja. Ik ga iemand uh, van mijn zomerkamp even bellen. Want ik ben op het moment ja. op zomerkamp even overgevroren. hebben die veel, veel te veel gezopen, joh. <laughs> <laughs> Volgens mij maar het een lam dat ze tegen een mama lopen. Maar ja, dat is wel grappig natuurlijk. Ja, ik moest rijden, dus ik was nog nuchter. En uh, <laughs> ja, misschien nog een stukje WK. En uh, ja... De... Wordt even een gezellig uurtje. Ah, zeker met en we gaan nog even een paar lekkere mixies uh, van onze vriend. Wat was je naam nou ook weer? Ik ben niet zo goed in onthouden. Jorg. Jorg. Jorg. Oké, okay, gezellig, gezellig. Is dat nou gewoon je eigen naam of heb je ook ja, ja, nog een uh, ja. DJ-naam? DJ-naam is nog niet bekend. Maar <laughs> dat gaan we over de tweede uur doen, toch? Ja, het komt helemaal goed. Ja, dat komt. We gaan het allemaal horen. Ja, daarom. We hebben in ieder geval nog twee nummers van hem te gaan zometeen om de, de uur te luisteren. Veel te veel zoveel luisterplezier. Veel veel luisterplezier. <laughs> Maar ja, we gaan dan eerst maar even naar het journaal toe. Ja, gezellig. Okay. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.